1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, jaarlijks zijn er 4500 gewelds- en agressieincidenten in ziekenhuizen. Een werklunch zometeen met Frank van Gool, die zorgpersoneel traint hoe hiermee om te gaan. Nu is het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, Nederlandse spoorwegen klaar voor 30 april. FNV verdedigt in Kamer de afspraken uit het sociaal akkoord. En invallen op Sicilië door anti mafiabrigade Vanmiddag wolkenveld, op veel plaatsen blijft het droog, al kan het hier en daar een beetje regenen. 15 graden wordt het in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig boven land eh, en krachtig langs de kust. Ook morgen blijft het bewolkt, wordt het in het zuiden opnieuw 20 graden. Later in de week komt er meer zon, maar dan wordt het wel weer een stuk kouder. De Nederlandse spoorwegen nemen veel maatregelen... om de naar verwachting vele extra reizigers naar Amsterdam op 30 april op te vangen. Regiodirecteur Heike Luiten legt uit wat ze gaan doen om een chaos te voorkomen. We zullen meer en langere treinen rijden dan we normaal gesproken doen op een dag, En we zullen uh, langer doorrijden om iedereen in de nacht ook netjes naar huis te brengen.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 Dat doen we om kruisende reizigersstromen te voorkomen. U kunt zich voorstellen dat er reizigers zijn die speciaal van de centrumzijde naar de ijzijde willen om daar de koningsvaart te bezichtigen. Dat zijn reizigers die dan het station gebruiken als passage. Dat willen we liever niet. Dus we sluiten de ijzijde af zodat we die stromen kunnen scheiden van elkaar. Ja, anders wordt het een chaos of dan is het vragen om chaos eigenlijk. Anders kan het leiden tot onveilige situaties en dat willen we te alle tijden voorkomen. Nu sluit... De NS ook station Rai, dat is voor het eerst hè? Vorig jaar was dat niet. Dat was vorig jaar niet, dat doen we dit jaar wel. Station Rai en station Zuid liggen vrij dicht bij elkaar. En gezien de grote aantallen reizigers die we verwachten, is het beter beheersbaar om iedereen naar één station te geleiden in plaats van naar twee. Wat is het, wat is het risico dan als je Rai openhoudt? Nou, het zou natuurlijk heel vervelend zijn wanneer je op rijen lang op een trein staat te wachten die vervolgens vol blijft, blijkt te zitten met reizigers die al op een eerder station zijn ingestapt. En de dienstregeling loopt ook verder door dan een uur of één, half twee s'nachts? Ja, de dienstregeling loopt door tot vier uur ochtends vanaf centraal station, dat wil ik wel benadrukken. Dus vanaf centraal station kun je ook na einde van de reguliere dienstregeling naar huis vertrekken. Voor de echte partypeople. Voor de echte partypeople. Zoals Edwin van den Berg. Heikeluiten was dat van de NS tegen verslaggever Edwin van den Berg. In de Tweede Kamer verdedigt op dit moment FNV-voorzitter Ton Heerts... de afspraken uit het sociaal akkoord. Afgesproken is dat de WW op maximaal 38 maanden blijft. Maar Heerts benadrukte vanochtend dat in CAO's... ook andere afspraken gemaakt kunnen worden. Ook dat gat wat ontstaat door het regeringsbeleid... is onderdeel van de afspraak om te repareren... Uh bij de sociale partners, dus dat gaan we ook repareren. Dat is nog niet zo eenvoudig, maar we gaan het wel doen. Vandaar ook de garantie dat hoogte en duur intact blijven. Maar ik zeg daar wel bij dat ik hoop dat er op termijn ook cao's tot stand komen... die niet alleen maar denken wat is de optimale duur van de WW... maar hoeveel stoppen we in van werk naar werk trajecten. En ik ben ervan overtuigd dat op termijn, als dit echt bijdraagt... aan herstel van vertrouwen en herstel in de, in de economie en dus meer werkgelegenheid dat er cao-afspraken zullen komen... die misschien helemaal niet die laatste twee maanden boven de drie jaar repareren... maar misschien wel de middelen inzetten om van werk naar werk te bevorderen... in combinatie met transitievergoedingen. Dat is de kern van de afspraak. De voorzitter van de FNV, Ton Heerts, was dat. De prijs voor een vat ruwe olie is voor het eerst in negen maanden... onder de 100 dollar uitgekomen. Voor een vat brandolie uit de Noordzee werd vanochtend 99,63 dollar betaald... Ruim twee maanden geleden kostte een vatbrand nog bijna 119 dollar. Sindsdien is de prijs eh, ruim 16 procent gezakt. Volgens oliehandelaren is de prijsdaling toe te schrijven aan de matige economische vooruitzichten en de afnemende vraag naar olie. De recessie in delen van Europa en signalen over tegenvallende economische groei in China doen de olievraag dalen en drukken dus de prijs. Staatssecretaris Mansveld wil een Europees verbod op microplastics... in cosmetica en verzorgingsproducten. Microplastics zijn heel kleine stukjes plastic... die onder meer in scrub, tandpasta en badschuim zitten. Die stukjes plastic komen na de waterzuivering via het afvalwater in zee terecht. Om een verbod voor elkaar te krijgen is internationale samenwerking nodig, zegt Mansveld. De grotere concerns zoals L'Oreal, Procter Gamble, Johnson Johnson. die laten zich door Nederland niks zeggen. Daar zijn wij te klein voor. Dus wij zullen internationaal moeten we allemaal samen gaan werken. om die multinationals ook om te krijgen. En Unilever geeft een goed voorbeeld. maar is niet de producent met de meeste producten. Volgens de staatssecretaris zijn notenschillen een goed alternatief voor microplastics. Duurder, maar ook duurzamer, zegt Mansveld. De Raad van Europa vindt dat Griekenland moet overwegen de politieke partij Gouden Dageraad te verbieden. In een rapport van de Raad wordt de partij omschreven als neonazistisch en gewelddadig. De commissaris voor de mensenrechten van de Raad zegt dat Griekenland het volste recht heeft de partij te verbieden. De Raad is bezorgd over het toenemende geweld tegen immigranten in Griekenland en vraagt de regering strenger op te treden. De partij Gouden Dageraad heeft 18 zetels in het Griekse parlement. Dit is het NOS-journaal, het dooralt meegens. De anti mafiabrigade op Sicilië is bij meerdere huizen binnengevallen... op zoek naar leden van de Cosa Nostra. Die actie komt na de vondst van nieuwe sporen... in de geruchtmakende moordzaak rond mafiarechter Falcone in 1992. Correspondent Angelo van in Rome. Angelo, um, ja, eerst maar eens even het geheugen opfrissen. Die moord op Falcone Vertel eens, hoe ging dat? Ja, dat was nog wel een geruchtmakende uh, moord. Goedemiddag trouwens. Uh, de snelweg tussen het vliegveld van Palermo, Punta Reisi en Palermo... Uh, de snelweg daartussen, die werd opgeblazen door 400 kilo springstof. En uh, op het moment dat meneer uh, dat Falcone met zijn skorten daar overheen reed... en dat, uh, ja, dat, dat veroorzaakte een, enorme grote, een enorm groot gat... ...in die snelweg en uh, meneer Falcone kwam daarbij om zijn vrouw en drie leden van zijn escorte. En dat was in, uh, dus op uh, 23 mei 1992. Ja, en zijn daar mensen uh, voor, uh, voor opgepakt? Daar zijn toen mensen voor opgepakt, ja. Meneer Brusca is daarvoor opgepakt. Er zijn andere mensen voor opgepakt waar het later bleek dat ze er niets mee te maken hadden. Ze hadden zichzelf aangemeld als schuldigen ja. en dat bleek wat ze hier dan noemen een te zijn, dus een... Ja, een poging om, om, de, om de, de, de, het onderzoek een beetje van de echte zaken weg te leiden. Um, op dit moment is dus meneer Giovanni Spatuzza, een, een spijtoptant van de, van de Cosa Nostra, al jaren aan het praten over wat er toen gebeurd is. En naar aanleiding van zijn verhaal zijn dus vandaag deze acht mensen opgepakt. Mm. Overigens zijn het mensen die al wel... In de, vang, in de gevangenis zaten. Dus echt opgepakt Niet Ze zijn in hun cel aangehouden. Hmm. Nou is die moord in 1992 gepleegd. Uh, meer dan 20 jaar geleden. Betekent dat dat er toch nog sporen zijn? Ja, er wordt nog... Uh, ja, over gesproken, over geschreven. Er is op dit moment zelfs een rechtszaak aan de gang in Palermo. Uh, waarbij zowel mafiosi als politici. die in die tijd uh, aan de macht waren. en daarbij betrokken zouden kunnen zijn. aan het tand worden gevoeld. Um, er wordt gesproken over een, een, een onderhandeling tussen staat en maffia in die tijd. En uh, men, is er, men is er nog steeds niet achter wie er in die tijd. Uh, erachter heeft gezeten wie de opdracht heeft gegeven tot deze aanslag. en. Die van, uh, van Paolo Borsellino, de collega van meneer Falcone. En die aanslag uh, vond plaats zes weken nadat uh, Falcone werd, uh, werd vermoord. Er zijn nog steeds een heleboel vragen. En een heleboel vragen die onbeantwoord zijn gebleven. En dus wordt er nog steeds, uh, ja, nog steeds over gesproken. En dus hebben we vandaag opnieuw weer acht arrestaties. En misschien krijgen we binnenkort uh, antwoord op prangende vragen rond die kwestie, rond die moord op Falcone. Ik dank je wel, Angelo van Schaik in Rome.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 Het onderzoek dat de bond heeft laten doen blijkt dat ongeveer 15% van de belminuten, sms'jes en mb's aan data niet wordt opgemaakt. Volgens de bond vervalt maandelijks 68 miljoen euro aan beltegoed. Dat is een absurde situatie, zegt de bond. In geen enkele andere branche is het zo dat je als je iets niet gebruikt... wat je gekocht hebt, dat je het weer in moet leveren. Als jij een kledingstuk koopt en je draagt het niet meteen de eerste maand... is het ook niet zo dat het terug moet naar de winkel. Dus ja, wij vinden dit echt een absurde regel waarvan we zeggen... daar moet gewoon een eind aan komen. Ja, Een pot pindakaas hoef je na een maand ook niet in te leveren... als hij nog niet helemaal leeg is, zo reteneert de Consumentenbond. Iran is getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut... Uh, had de beving een kracht van 8,0 op de schaal van Richter. Aardbeving werd in het hele gebied rond de Persische Golf gevoeld. Het epicentrum ligt bij de grens met Pakistan. Ook in India beefde de aarde. In New Delhi renden mensen in paniek naar buiten. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Iran werd vorige week ook al getroffen door een beving. Toen vielen er enkele tientallen doden. Vleesverwerker Celte uit Os is vanochtend failliet verklaard. Eigenaar Willy Celte wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben met vlees. Hij zou paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. Theo Verbrugge was bij de rechtbank in Den Bosch... en hij vertelt waarom hij failliet is verklaard. Nou, twee werknemers die wilden graag dat Celte failliet zou gaan... want die werken al maanden bij het bedrijf zonder betaald te worden. En zolang het bedrijf niet failliet is, kunnen ze geen uitkering aanvragen. Dus die twee werknemers zeiden van... verklaar een failliet, dan kunnen wij een uitkering krijgen. En dat vond de rechter terecht... Maar um, overigens zelf was er niet bij uh, vanochtend. Hmm. Dan werkten er ook veel uh, Poolse werknemers bij, uh, bij Celte in Os. Wat betekent het voor hen? Nou, Dat is een stuk lastiger. Want veel Polen, er waren dus er zo'n 85 die daar werkten... die zijn alweer terug naar Polen gegaan. Ja, die kunnen naar hun geld uh, fluiten. Maar een aantal Polen die in Nederland nu nog uh, aanwezig zijn... Uh, en hier werkzaam zijn geweest... die kunnen toch proberen een uitkering uh, aan te vragen. Maar dat is wel een stuk uh, lastiger. Hmm. Nou is er vanmiddag uh, nog een kort geding van Celte tegen de Voedsel- en Warenautoriteit. Uh, Celte eist een flinke schadevergoeding. Miljoenen gaat het over. Heeft dat nog zin nu die failliet is? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Want uh, ja, Celte heeft nu eigenlijk niets meer te vertellen over zijn eigen bedrijf. Hij eist die schadevergoeding. Maar er is een curator inmiddels aangesteld. En ja, die kan vanmiddag besluiten. Ja, die schadevergoeding, die miljoenen, die zijn misschien wel welkom voor het bedrijf. Ik zet het door. Of die weegt af en zegt van, nou nee, daar gaan wij nu niet uh, verder mee. Dus ja. Het is een hele bijzondere situatie. Een bedrijf dat ochtends failliet verklaard wordt... en smiddags een scha schadevergoeding eist bij de Voedsel- en Wagenautoriteit. Ik ben benieuwd hoe dat er gaat aflopen. Sport. Tennister Michaela Krajicek heeft na een afwezigheid van zeven maanden... haar eerste wedstrijd in het enkelspel gewonnen. In het Griekse Heraklion won ze in twee sets van de Italiaanse Rosatello. De 24-jarige Krajicek was er lange tijd uit... vanwege hartklachten en oververmoeidheid. Frank de Boer van Ajax, Ronald Koeman van Feyenoord... en Fred Rutte van Vitesse zijn genomineerd voor de Rinus Michels Award... die 10 mei wordt uitgereikt. Ook Art Langeler van PEC Zwolle en Jan Wouters van FC Utrecht... maken kans op de award voor beste coach van het seizoen 2012-2013. Supporters van Borussia Dortmund zijn bij de verkoop van kaartjes... voor de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid... met elkaar op de vuist gegaan. Borussia had aangekondigd dat de laatste kaarten vanochtend... vanaf half negen verkocht zouden worden... En de eerste supporters hadden zich daarom al op zondagmiddag... ja jawel, eergisteren, verzameld bij de ticketverkooppunten. Atleet Jurandhi Martina loopt bij de Fanny Blankers Koen Games... op 8 juni de 200 meter. Martina is met een tijd van 19.85 honderdste seconde... de Nederlandse recordhouder. Hij wil in Hengelo het baanrecord verbeteren... dat al sinds 1988 met 20.39 honderdste naam staat... van de Amerikaan Henry Thomas. En Sam Jones wordt assistent van bondscoach Toon van Helfteren... bij het eh, Nederlands basketbalteam... De geboren Amerikaan voegt zich deze zomer bij Oranje... voor de EK-kwalificatieduels tegen Estland en Portugal. Jones is op dit moment assistentcoach bij landskampioen Den Bos. Inmiddels is het uh, 13 over 1 geweest. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Nederlandse spoorwegen zijn klaar voor 30 april, koninginnedag. FNV verdedigt in de Tweede Kamer de afspraken uit het sociale akkoord... en invallen op Sicilië door de anti-mafia-brigade. Tot zover het uitgebreide nos journaal. zometeen hier op Radio 1. De NCRV weer met het vervolg van Lunch. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur. Een upgrade van BMW, daar kunt u van blijven genieten. Yes! Yes! Ja, dit gaat nog wel even duren. Zo krijgt u nu tijdelijk op de BMW 1 M3 serie een upgrade van business naar een executive uitvoering. En dat is genieten van onder meer xenonverlichting en Park Distance Control. Een upgrade van BMW. Uw extra rijplezier voor onze rekening. Bekijk de upgrade editions op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op lusakexamentraining.nl.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Frank van Gool... die trainingen geeft aan zorgpersoneel... over hoe ze om moeten gaan met agressieve en gewelddadige mensen. Voor de serie In de Praktijk zijn we op de vliegbasis Leeuwarden... waar een internationale luchtwachtoefening wordt gehouden... en daarom wordt van alles gedaan... om de vogels van de start- en landingsbanen te verjagen. Vogels die zijn in principe gevoelig voor die angstkreet. Je zult vaak eerst zien dat ze erop afkomen. En na die tijd uh, denken ze toch van uh, hey, het is hier niet veilig, we moeten hier weg. Zoals je ziet. Half twee dan is het standpunt rel. De stelling dan, staatssecretaris Steven moet opstappen vanwege de zaak Dolma Tof. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost wel 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. U kunt naar www.stand.nl surfen. Daar kunt u eens of eens achterlaten, net als op Twitter. Maar doe dat dan wel met standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Volstrekt ontoelaatbaar dat zich minister Schippers over de gewelds- en agressieincidenten waarmee ziekenhuispersoneel te maken krijgt. Volgens het AD zijn er jaarlijks zo'n 4500 van dit soort incidenten. 200 van die mensen krijgen zelfs een toegangsverbod. Frank van Gol is directeur van Tri4, een bedrijf dat trainingen geeft aan zorgpersoneel over hoe dit soort agressie kan worden voorkomen. Dag meneer van Gol. Goedemiddag. Ja. ja, u geeft zelf ook dit soort trainingen. Um, ja, wij, wij adviseren en wij trainen professionals en organisaties... Op, uh, uh, in het omgaan met, met dit soort complexe communicatie. Schrok u van de cijfers waarmee het AD kwam? Um, nou, eerlijk gezegd niet. Uh, en volgens mij zijn ze ook nog wat beperkt, omdat uh, dit gaat over ziekenhuizen. Maar als je de hele zorgsector uh, uh, beschouwt, denk ik dat, er, uh, dat de cijfers nog ernstiger zijn. Dus dit is maar het topje van de ijsberg. Volgens mij wel. Ja. Kun je, ja. je iets vertellen over die trainingsmethode die u deze mensen geeft? Um, nou, die, die methode die richt zich op, uh, op meerdere perspectieven. Want uh, eigenlijk als je dit soort nieuwsberichten hoort... en je, uh, ik ben zelf uh, ook verpleegkundige geweest en je maakt dit soort dingen bij... dan, uh, dan krijg je een soort verontwaardiging over je van... Um, hoe is het in godsnaam mogelijk dat, uh, dat je bij de uitvoering van je werk dit soort dingen moet meemaken. Maar achter die eh, verontwaardiging, daar ligt wel een, een, een, ja, een ingewikkeld probleem. Het is een complexe materie. Het is niet alleen de, de, de, de, de vaardigheden of de kennis van een verpleegkundige... of de arts, of wie er dan ook bij betrokken is. En het is ook niet alleen de manier waarop zo'n ziekenhuis is ingericht... maar het is ook eh, onderdeel van een maatschappelijk probleem. Ja. Maar goed, dat, dat zijn allemaal feiten die, die zijn zoals ze zijn. Maar hoe ja. ziet die methode van u er nou uit... dat u die mensen daar weerbaar voor maakt? Ja. Um, nou, wat wij, wat wij heel belangrijk vinden en waar we veel aandacht aan besteden... is dat um, uh, hoe eerder dat je erbij bent, hoe beter dat het is. We noemen dat vroegsignalering. Um, als je kijkt naar uh, een crisis of een, een, een uitval van agressie of wat dan ook... en je gaat terugkijken, dan zijn er bijna altijd uh, in die voorgeschiedenis... zijn er momenten te vinden dat de professional, als hij terugkijkt bij zichzelf... denkt van, oh ja, dat heb ik gezien, maar daar heb ik op dat moment niks mee gedaan. Een van de belangrijkste dingen in het, in het voorkomen van, uh, van agressie. is dat je uh, heel snel, zo vroeg mogelijk signaleert. dat er een spanning, spanningsopbouw is. Ja. En ik weet niet of u wel eens in een, in een wachtkamer van de spoedeisende hulp heeft, uh, heeft gezeten. Ik probeer maar... er zo weinig mogelijk te komen. <laughs> ja, ik ook. Ik, ik heb er een tijdje terug met mijn zoon gezeten. en dan, dan voel je gewoon de spanning ook bij jezelf die in zo'n wachtkamer uh, heerst. Ja. Het heel vroeg signaleren van uh, opgefokt gedrag of uh, grensoverschrijdend gedrag. En daar ook uh, op reageren, is, uh, is een van de middelen die we hebben. Dus u kijkt ook vooral naar het uh, gedrag van de van de zorgmedewerkers zelf. Ja ook, want het is, het, het, het is een, een, een systeem. Kijk, ik, ik, ik vind het... Um, um, laat er geen misverstand over verstaan. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen worden aangevallen... in het uitoefenen van hun functie. Alleen het is wel een gegeven waar we op dit moment ja. mee te, te dealen hebben. Maar bijvoorbeeld even, even een concreet ja? voorbeeld. Dan zit je, dan zit je op zo uh, op zo in zo'n wachtkamer... en dan zie je iemand druk heen en weer. ijsberen die begint zich al een beetje op te vreden. Dan moet je dus eigenlijk naar zo'n man toe gaan en zeggen van... hier heb je ja. even een glaasje water of zo? Of... Uh, nou, dat, uh, dat is... Ja, dat is het is een eenvoudig voorbeeld, maar misschien kan dat al genoeg zijn. Op het moment dat je iemand opgefokt ziet worden in zo'n zo spreekkamer... dan is het belangrijk om in te schatten van wat is nou de achtergrond van dat gedrag. Als iemand met een ziek kind en niet weet wat er aan de hand is... en geen idee heeft hoe lang dat hij moet wachten... en uh, mensen langs zich voorbij zien gaan die voorrang krijgen... omdat hij geen idee heeft van de triage die plaatsvindt... dan is het te begrijpen dat zo iemand... Uh, dat is een heel ander soort agressie als wanneer iemand door middel van intimidatie probeert zijn zin te krijgen en mensen gaat bedreigen. Ja, maar dan helpt een glaasje water niet meer. Wat doe je dan? Nee, precies. Dan is het een kwestie van grenzen stellen. En, dat, en wat en dan, betekent dat in de praktijk? In de, in de praktijk be betekent dat dat iemand zo, uh, op zo'n moment aangezegd moet krijgen... van dit gedrag uh, helpt niet om datgene te krijgen wat hij wilt. Ja, maar die man, die man is, uh, ik ga er maar even vanuit... dat uh, de man is altijd, uh, die, die is niet voor reden vatbaar. Dus dan staat er een verpleegster van 1,50 meter <lacht> tegenover een kilerenkras kiel, van een vet. Ja, ik maak het verhaal even, het voorbeeld nou, nog even wat mooier, hè? Uh, ja, nee, maar dat is precies ook de reden waarom dat uh, vechten op dat moment geen zin heeft. Kijk, je, je, um, je, je zult altijd, en hoe kleiner dat je bent... hoe dat dat nodig is. Je zult altijd moeten zoeken naar een ingang of een manier om toch invloed te krijgen op zijn situatie. En nou zijn de zorgprofessionals, die zijn eigenlijk heel gedreven, die willen hun werk zo goed mogelijk doen. Um, en die gaan soms daarin uh, te ver. En wat wij, wat wij doen, is ze helpen van signaleer dat iemand echt over een grens gaat en maak daar een probleem van. En wacht niet tot dat die uh, uh, patiënt zelf het ja. probleem gaat worden. Maar goed, als, als dat, want dat, dat klinkt in theorie natuurlijk wel uh, logisch. Uh, het werkt ook hoor. Ja, dat geloof ik zeker. Maar, maar ik bedoel, Volgens mij zijn die patiënten niet altijd, of de, de patiënten zijn het niet eens. Het zijn, zeggen, die mensen zijn niet altijd even, even volgens diezelfde richtlijnen uh, handelen ze. Zeg maar. Dus dan moet je dan toch ook niet iemand gewoon een cursus judo geven of zo? Um, het jezelf kunnen verweren is een onderdeel van het jezelf veilig voelen. Dus het kan zo zijn dat je in een training leert om, uh, uh, om jezelf te verdedigen. Alleen uh, dat is ook een soort schijnveiligheid. Want uh, je krijgt altijd mensen tegenover je die sterker zijn. En oh. uh, als, als we even die verpleegster, zoals u ze daarnet beschrijft... tegenover die grotere, uh, grote vent ziet, dan, uh, dan helpt het jullie ook niet, uh, nee, nee. zou ik je vertellen. Dirk Tol, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdverpleegkundige op de intensive care van het Emma Kinderziekenhuis... onderdeel van het AMC. U hebt er wel eens te maken gehad hè, met, met agressieve mensen. Ja, dat is correct. Ja, klopt. Kunt, kunt u daar eens wat over vertellen? Uh, ja, daar kan ik wel iets over vertellen... Um... Ik sluit me aan bij de vorige spreker bij hem. Je kan gefrustreerd zijn omdat de organisatie niet helemaal goed loopt. Nou, daar moet je wat aan doen. Ziekenhuizen moeten vooral klantvriendelijk zijn. Je moet openstaan voor mensen. Je moet naar ze luisteren. Die zijn meestal wel te groeperen in hun agressie. Je hebt ja. inderdaad ook mensen met, waarvan uh, die agressie inzet om dingen gedaan te krijgen. Daar ja. hebben we vooral in een kinderziekenhuis veel mee te maken. Ouders die... Ja, echt op een dwingende toon verpleegkundigen of artsen iets willen laten doen. Nou, daar, daarmee gaan we dus in gesprek en zeggen van... en leggen de spelregels uit, kijk, dit, dit gaat niet zo werken... want dit gaat alleen maar tegen je werken. We gaan op onze tenen lopen. Ja, ja. Helpt het niet? Doen we nogmaals zo'n gesprek? heet heet, laat maar zeggen, een spelregelgesprek. Heb je ja. te maken met een uh, impulsieve agressie, zo noemen wij dat. Um, dan heb je, kan je te maken hebben met mensen met een mentale stoornis... of met drugs, of et cetera. Um, of een combinatie van een van de voorgaande. Ja, daar heb ik een keer inderdaad mee te maken gehad. Er was een vader die uh, liet zich niet, uh, uh, laat maar zeggen... begrenzen in zijn uh, instrumenteel gedrag. Dus het dreigen van een verpleegkundige. Ik wil dit nu niet, ik wil dat nu niet. Mm -hmm. uh, straks mag je pas komen. En op een gegeven moment heb ik hem daarop aangesproken. En... Uh, nou, dat uh, beviel deze vader niet. En uh, die werd inderdaad uh, verbaal uh, agressief. Daarbij kwam ja. nog het feit dat moeder zei van... nou, uh, ik zou maar oppassen, want mijn man is vuurwapengevaarlijk. En dan uh, kom je natuurlijk in een heel ander scenario terecht. Ja, ja. En, wat ja. en wat doe je dan? Wat doe je dan in zo'n geval? In zo'n geval uh, de, de, uh, de, uh, uh, uh, ga je inderdaad niet judoën, zeg maar. Uh, maar treed je een, een stap terug. Want dan heb je te maken met iemand die uh, klappen kan uitdelen... of zelfs een vuurwapen bij zich heeft... En uh, halen wij zoals gebruikelijk hier in het AMC uh, uh, de bewaking erbij, leggen de situatie uit en dan wordt meneer uh, gehoord, uh, uh, degene die tegenover hem staat wordt gehoord. Dan wordt uiteindelijk gesproken met de medische directie en dat heeft er voor deze meneer uiteindelijk toe geleid, omdat dit een, uh, inderdaad ook een aanloop had, um, tot laat maar zeggen ja. een tijdelijke ontzegging tot zijn kind. Ja. Nou je snapt dat dat is, dat is haast niet te doen. Soms ja. kan je wel een bezoeker zeggen je mag nooit meer in het ziekenhuis komen. Je kan het soms ook nog wel tegen een patiënt zeggen, maar tegen een ouder is dat heel erg moeilijk. Ja. En zeker als zijn ja. of haar kind in het intensive care ligt. Meneer Tol, hebt u er een verklaring voor wat, wat de reden is hè, dat, dat mensen dan zo agressief kunnen worden? Ja, tegen, daar... tegen u en uw collega's, dus die eigenlijk ja, goed, goedwillend zijn lijkt me toch wel Ja, nou dat eerste, dat eerste, die frustratie dat is heel voor de hand liggend. Hè. Als jij vijf uur op een spoedeis een hulp zit te wachten en je ziet iedereen voorgaan en, uh, en jij denkt, hey wanneer ben ik eens aan de beurt, dan, dan is dat duidelijk. Uh, die instrumentele agressie en die, impulsie, die impulsieve agressie is ook duidelijk. Uh, maar het uh, uh, uh, is wel een vrij persoonlijke mening, want dat is niet onderzocht. Maar het heeft natuurlijk wel te maken met dat, uh, dat, dat dokters en verpleegkundigen... die staan nu eenmaal niet zoals 20, 30 jaar geleden meer op een voetstuk. Mm -hmm. Er is veel op internet te vinden... Uh, waarin uh, ouders of patiënten een hele andere methode van uh, behandelen zien dan zij uh, krijgen. En daar willen ze natuurlijk over meepraten. Ja. Dat is ook goed, maar dat gaat soms echt te ver, want dan eisen ze ook dingen van je... Ja. Uh, en ik denk dat het soms ook wel te maken heeft met: um, we zijn heel veel in het nieuws, er zijn heel veel programma's over uh, ziekenhuizen. En het heeft te maken weer met de maakbaarheid van het leven. het lijkt alsof elk probleem um, mm. uh, wat iemand heeft in zijn gezondheid, uh, dat mensen dat kunnen oplossen. En dat is nu eenmaal niet zo. Nee, het, mag allemaal, nee. het mag allemaal wat realistischer uh, misschien. desondanks um, uh, blijft u het werk wel gewoon doen. Ik vind oh, het ook steeds ja, leuk. Absoluut. Om um nog even toch een klein staartje daar nog aan te geven, waar het toe geleid heeft uiteindelijk, hebben wij twee maanden lang bewaking hier op de uh, op de afdeling gehad om het uh, personeel veilig te stellen. Ondanks dat de uh, desbetreffende man één uur per dag uh, begeleid naar zijn kind toe mocht. Want je weet nooit uh, wat gebeurt er dan de ja. andere 23 uur. Maar persoonlijk uh, doe dat ook wel wat met je. Want uh, je haalt gelijk je naam van internet af. Uh, op Facebook en ja. noem maar op, want je hebt uh, je kinderen en uh, naam en toenaam staan erop. Ja. En je krijgt een andere parkeerplaats toegewezen en ik kan u vertellen dat je het eerste jaar wel eventjes achter je schouders ja. kijkt uh, als je naar je werk gaat. Ik snap dat. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam om dit verhaal te vertellen. Dirk Tol, hoofdverpleegkundige in het Emma uh, Kinderziekenhuis. Nog heel uh, kort even terug naar Frank van Gol. die traint dus zorgmedewerkers. Uh, meneer van Gol, kun je daar eigenlijk met een ziekenhuis zelf ook nog iets aan doen? Ik uh, bedoel, uh, laten we zeggen vrolijke kleuren op de muur, ik, ik noem maar even wat. Nou, wat, wat in ieder geval belangrijk is, is dat zo'n organisatie het, het ziet als een, een meervoudig probleem. Het, is dus, uh, het kan de aankleding zijn van een wachtruimte. Uh, maar het kan ook zijn het, uh, uh, de manier waarop de verwachtingen van bezoekers worden gemanaged. Het kan zijn uh, de manier waarop het personeel wordt getraind. Uh, maar het, zijn, het, het is een systeem wat in elkaar grijpt. Je kunt het niet alleen volstaan met mensen rode kaarten of gele kaarten te geven. Je kunt niet alleen volstaan met mensen trainen. Wat je moet doen is op al die gebieden die daarin meespelen uh, slimme oplossingen bedenken. En het is inderdaad zo, wat ik Dirk hoor zeggen. Is uh, het persoonlijk bedreigd uh, worden. Is uh, voor veel professionals een, een, een probleem. En ja. we moeten dat ook echt een probleem maken. Want het kan eigenlijk niet zo zijn. Zo is het. Dank u wel dat u hierover komt vertellen, meneer Van Gol. Directeur is die van Trivier. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Dat is deze week Ingrid Koning. Uh, zij is op de vliegbasis Leeuwarden. Een soort van Top Gun situatie waarin ze verkeert. Uh, daar wordt een internationale vliegoefening gehouden. 55 toestellen uit verschillende landen stijgen twee keer per dag op. En dat betekent dus topdrukte in de verkeerstoren. De 5-1 Tower, win 2373 is 0 17. Your clear take of 24, contact rapcon channel 8. Die Eigen 5-1 zitten bij jou de frequentie. Kun je ze terug laten switchen naar toren? Ja, is goed. Op 279 uh, 525. Daar zit ze nu op. Oh, check. Oké. Okay. Ik mag heel even inbreken bij de verkeersleider Nick, je uh, bent erg gefocust. Ja, dat klopt. Uh, grote oefening, heel veel kisten. Iets wat we normaal niet doen, dus uh, ja, dan moet je nog een stukje geconcentreerder en zeker wat langer geconcentreerd blijven dan normaal. Uh, dus daarom uh, die focus zeker. Als ik jou nou zo zie werken, waar, waar ligt dan de moeilijkheidsgraad? Wat is voor jou het lastigste om te doen? Uh, het lastigste is, uh, we zijn hier dus met 42 kisten gaan de vliegen en die willen allebei, allemaal op een bepaalde tijd willen ze in hun oefengebied zitten. En ik moet ervoor zorgen, als, als ik uh, steken laat vallen, dat betekent dat zij te laat komen, dat zij hun missie niet kunnen doen. Dus eigenlijk hangt de hele missie op het moment dat we hier gaan starten, hangt van mij af dat ik alles goed doe. Uh, en dat is het belangrijkste voor die vliegers. Dus dat ze op tijd uh, terugkomen en dan vooral ook veilig, uh, veilig weggaan en terugkomen. En hoe doe je het tot nu toe? Uh, het is druk. Ik heb uh, zweet om de handjes, maar uh, volgens mij is alles goed gegaan. Dus uh, ik ben happy. Ik heb Nick, de verkeerslader, even met rust gelaten, want die heeft het druk zat. Maar iemand die het ook heel druk heeft is Martin. En die is van de Bird Control Unit. En daar stap ik nu bij in de auto. Hallo. Hallo. En nu heeft het op dit moment heel druk waarmee? Ja, het grootste, grootste punt is wat wij nu natuurlijk hebben, is, uh, is veel vliegtuigen. En je zit midden in de tijd dat er eigenlijk veel vogels zijn. En, en vliegtuigen en vogels moet je proberen samen te laten gaan. En je begrijpt dat dat niet altijd kan. Dus nu gaan we rondjes rijden om te kijken of er vogels tegenkomen, zodat hij die kan wegjagen? Ja, we zitten dus met veel start- en landende vliegtuigen. En in die tijd moet je het wel een beetje in de gaten kunnen houden dat ze elkaar niet in de weg gaan zitten. Nectar, Asplevert-Kruis 27, Mike. Asplevert-Kruis 27, Mike, toegestaan, ook. Dan kijk hier op de, op de baan, aan de noordzijde zitten wat kraaiachtiger. En die ga ik dan door middel van, uh, van de computer hier. Er is een, een digitaal computertje met geluiden van vogels, angstkreten van vogels. Ga ik die verjagen. Vogels die zijn in principe gevoelig voor die angstkreten. Je zult vaak eerst zien dat ze erop afkomen. En na die tijd uh, denken ze toch van uh, het is hier niet veilig, we moeten hier weg. Zoals je ziet. En ze zijn weg. En ze zijn weg. Waarom zouden vogels überhaupt gaan zitten? Hier is toch heel veel lawaai? Ja, dat is een mooi punt. Beesten wennen heel snel aan geluid. Kijk, bewegingen in het terrein waar iedereen rondloopt met honden en, en, en voertuigen. Dat, daar zal een beest niet aan wennen. Dat is verstoring. Maar een geluid, daar wendt een beest heel snel aan. En als het alleen maar het geluid is en verder niet, dan, dan voelt hij zich daar veilig. En dan blijft hij. Dus dan kan je eigenlijk stellen dat een vliegbasis een heel mooi gebied is voor vogels. Ja, ik ga je geen, uh, geen, uh, geen insight uh, kijkje geven en, en de bossen hier en alle andere natuurstukjes. Maar onze defensieterreinen in Nederland, dus, die vallen toch wel onder de, de betere natuurgebieden met de grootste diversiteit. Nou, wie had het ooit gedacht? Ja, wie had het ooit gedacht? Uh, dus natuurlijk Voor hoop mensen is een vliegveld is een, is een, is een black spot, een, een zwarte plek waar je geen... Geen kijk op hebt waar je niet kunt komen, waar je niet mag komen. Het is het is ook heel mooi als je als je die gelegenheid wel een keer hebt. En welke kan zien wat er allemaal groeit en bloeit en wat er beschermd wordt op zo'n uh, zo'n natuurterrein van defensie zeg maar. Ja, Eagle 51 Tower win 237 Breeze van Seramax van zelf. Your clear take of 24 contact rap Channel 8. Je moest even aan het werk? Ja, dat klopt. Dat gaat gewoon door de hele dag. Wat moest je nu doen? Uh, de search-and-rescue-helikopter die ook gestationeerd staat op Leeuwarden... komt nu terug om hier te landen. Dus uh, ja, dat komt er mooi tussendoor. Volgens mij zit de dag er bijna op. Volgens mij ben je dan helemaal gevloerd aan het eind van de dag. Ja, ja, dan ga ik wel even gestrekt liggen, ja. Ingrid Koning in Leeuwarden, morgen meer van haar. Dit is Radio 1. NOS Journaal, hier is Mark Visser. Iran is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Volgens het Amerikaanse Geologisch Instituut had de beving... een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt bij de grens met Pakistan. Ook in India schudde de aarde. In New delhi renden mensen in paniek naar buiten. De NS zet op 30 april extra treinen in om de toeloop naar Amsterdam aan te kunnen. De spoorwegen verwachten dat het vanwege de troonswisseling nog drukker wordt in de hoofdstad dan in vorige jaren. Treinen blijven langer rijden vanaf Amsterdam Centraal om iedereen van buiten de stad weer naar huis te brengen. Tot vier uur blijven er treinen vertrekken. En de Raad van Europa vindt dat Griekenland moet overwegen de politieke partij Gouden Dagenraad te verbieden. In een rapport van de Raad wordt de partij omschreven als neonazistisch en gewelddadig.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 Waar staat het vast in Nederland? ANWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Dat zal ik je vertellen. Op de A58 Bergen op richting Breda... staat 4 kilometer file tussen Ettenleur en Knoopend Prinsenviel. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En de N299 Kerkrader Landgraaf... is door een ongeluk tussen Landgraaf en Brunsum in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Komende donderdag is het debat in de Tweede Kamer over de zaak Tof. De Russische asielzoeker pleegde zelfmoord nadat de overheid fout op fout had gestapeld. Blijkt uit een rapport. Fred Teven is van de VVD. Hij is staatssecretaris van Justitie en is in die hoedanigheid politiek verantwoordelijk voor het asielbeleid. En dus wordt er gespeculeerd over zijn positie. Opstappen of niet? Tegenover po leek Teve alvast een voorschot te nemen op zijn tactiek in het debat van komende donderdag. Je moet met alles rekening houden in dit vak. Maar je moet wel een verschil maken tussen wat is mensen toe te rekenen en wat is mensen aan te rekenen. Dat zijn verschillende dingen in het leven. Is dit een noodlottig incident en moet Teven juist blijven om de problemen bij de IND op te lossen? Of zit het structureel niet goed en moet Teven daarom opstappen? Ik praat erover met Anton van Kalmthout, hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij is de expert op het gebied van het gevangeniswezen en het uh, vreemdelingenrecht. Dag meneer van Kalmthout, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van standpuntrel. kort antwoord graag ja of nee, hier komen ze. De zelfmoord van Dolmatov had voorkomen kunnen worden. Ja. Het asielzoekersprobleem is een overschat probleem. Nee. Ik wou dat ik staatssecretaris van justitie was. Nee. Um, dan de stelling, en die is kort en krachtig. Staatssecretaris Teven moet opstappen vanwege de zaak Dolma. Tof. Bent u nou eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Meneer Van Kampdout, wat zegt u tegen de stelling, eens of oneens? Uh, ik ben het eens, um, hoewel die discussie natuurlijk pas uh, beëindigd wordt na het kamerdebat. Uh, maar kijkend naar wat er gebeurd is, denk ik dat TV nu al zou moeten zeggen dat hij zou uh, moeten aftreden. De uh, staatssecretaris in dit geval is politiek verantwoordelijk en, en dus uh, moet, hij, moet hij opstappen, vindt u? Ja, hij maakt een onderscheid tussen toerekenen en, uh, en aanrekenen. Uh, hij legt dat verder overigens niet uit wat hij daar dan precies mee bedoelt. Ik denk dat hij met toerekenen bedoelt, want hij vindt dat het hem wel kan worden toegerekend, dat dat politiek kan worden toegerekend. Politiek verantwoordelijk, maar hij heeft er nu niet zelf de hand in gehad, dat bedoelt hij. Ja, aanrekenen betekent dat je persoonlijk fout hebt gemaakt en dat je om die reden zou moeten aftreden. Nou, dat is niet aan de orde, het is een politieke verantwoordelijkheid. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor al die diensten die nu in het rapport aan de orde zijn gekomen. En uh, die hebben allemaal behoorlijke fouten gemaakt. Het zijn geen incidenten, het zijn echt systeemfouten. Mm -hmm. En uh, als staatssecretaris ben je daar verantwoordelijk voor. De beslissing om af te treden uh, neem je overigens pas nadat het debat in de Kamer is geweest. Want je moet daar ook je, verantwo uh, je verantwoording afleggen. Maar uh, ik zou me toch kunnen voorstellen dat in zijn uh, hoofd toch al de gedachte leeft dat, uh, dat het politiek zuiverder is... Om uh, na afloop van het debat toch uh, ja, zeg maar, je beslissing te nemen en te zeggen: Ik uh, treed af. Ja. Even naar die zaak, hè? want uh, mensen zullen ongetwijfeld die naam intussen hebben gehoord. Uh, ook al zeker na aanleiding van het bezoek van, uh, van Poetin naar Nederland. Dat viel die ook al even. Maar uh, er zijn allerlei fouten gemaakt in deze zaak. Blijkt uit dat rapport van de inspectie Veiligheid en Justitie. Wat is er allemaal misgegaan hier? Eigenlijk is ongeveer alles wat er mis, uh, mis kon gaan. Um, de man was asielzoeker, zat nog in de procedure. Dat was niet uh, goed geregistreerd, waardoor hij uh, was aangemeld als... Uh, of gekenmerkt was als iemand zonder rechtmatig verblijf. Daardoor is hij uh, van het asielzoekerscentrum via een politiebureau... in een uitzetcentrum gekomen, met de bedoeling om hem uit te zetten... waar hij nooit had mogen komen... Hij heeft geen mogelijkheid gehad om met zijn eigen advocaat contact op te nemen. De medische zorg is onzorgvuldig geweest, want men had toch veel duidelijker in de gaten moeten hebben... na eerdere pogingen tot zelfdoding, dat hij suïcidaal was. En dan had hij dus ook niet in de cel mogen zitten waar hij nu is verbleven. Zodat hij dus de kans niet had gekregen om zichzelf op te hangen. Uh, de informatieverstrekking van al die diensten... die bij dat hele proces betrokken zijn... Uh, die informatieverstrekking die was uh, uitermate onzorgvuldig. Niet op elkaar afgestemd, verkeerde dingen ingevuld. Uh, de ene dienst wist niet wat de andere dienst deed. En zo ja. was een opeenstapeling van misverstanden. Uh, het systeem, het, het is een automatisch proces wat men gevolgd heeft. Er werd niet naar de persoon van de betrokkenen zelf uh, werd er gekeken. Zijn signalen werden niet onderkend. Kortom, wat er maar zo ongeveer fout kon gaan, uh, dat is ook wel hmm. fout gegaan. En, en dit is dan een, een, een zeer uh, ja, uh, vreselijk voorbeeld eigenlijk... want uh, dit soort zaken zijn al eerder aan de orde geweest, toch? Ja, waardoor het uh, nu zo'n enorme uh, aandacht krijgt is... omdat het zo fataal is afgelopen, dat de man is overleden. Uh, zou dat niet gebeurd zijn, dan zou er waarschijnlijk uh, nauwelijks iets van geweten zijn. Want uh, die fouten die nu gemaakt zijn... Dat zijn systeemfouten, die zitten al jarenlang in dat, in dat samenwerkingsproces van al die diensten, zitten die ingeslopen. Daar is ook heel veel over gepubliceerd, dat is allemaal bekend. Maar het is kennelijk zo dat er een keer een, een heel ernstig gebeuren moet plaatsvinden... om dat ineens boven tafel te ja. krijgen. Maar op zichzelf is het nie, niet nieuw, alleen fataal ja. door, uh, het af, door de afloop. Ja, en, en als je het dan weer naar Teven koppelt, ik bedoel, die zit natuurlijk al langer op deze post. Dus ik bedoel, hij, hij, hij wist er sowieso van. En, en in al die tijd dat hij er gezeten heeft, ook in vorige kabinet... heeft hij er niks aan kunnen doen, kennelijk. Nou ja, het is, het is de verantwoordelijkheid natuurlijk van, uh, van, van het departement... maar dat is een verantwoordelijkheid die uh, uh, zeg maar al 10, 15 jaar lang uh, verantwoordelijkheid van het departement is... waar men alle signalen die uh, de afgelopen 10, 15 jaar naar voren zijn gekomen... eigenlijk stelselmatig heeft genegeerd of maar een heel klein beetje steeds heeft, uh, heeft aangepast... Teven is Kamerlid geweest, Teven is staatssecretaris. Dus in die hoedanigheid uh, heeft hij voldoende weet gehad... en ook misschien nog wel meer kunnen hebben... Van, uh, van hoe dat systeem in elkaar zit, welke fouten er zijn. De rapporten die er ook onder zijn uh, periode van, van uh, staatssecretariaat zijn uitgebracht... die horen tot zijn uh, verplichte stof zeg maar, om kennis van te nemen... Ja. Kortom, hij kan niet zeggen van, uh, dit is voor mij een voorkomen verrassing... wat ik nu hoor, daar sta ik toch echt helemaal verbaasd over. Nou, ik begrijp dat de Tweede Kamer morgen een hoorzitting houdt over deze zaken. Ze willen meer informatie over de achtergronden van de zelfmoord van uh, deze Rus. Um, en dan is dus later deze week nog eens een keer dat uh, debat. Um, iemand op ons forum zegt, ja, helaas zijn er fouten gemaakt. Dat neemt niet weg dat het uiteindelijk de Rus zelf is geweest... die vrijwillig de foutste keuze heeft gemaakt... met helaas een triest eindresultaat. Wat vindt u van zo'n opmerking? Dat is natuurlijk een merkwaardige uh, opmerking. Je kunt iemand moeilijk verwijten als hij zodanig in de problemen is... en in de war is dat hij suicidaal wordt. Ik bedoel, de, de man is toevertrouwd aan de zorg van de overheid. Hij vraagt hier asiel aan. Uh, uh, vervolgens wordt hij ook uh, vastgezet. Dat betekent dat de overheid de zorg heeft dat de man de kans niet krijgt om uh, niet alleen om geen zelfmoord te plegen... maar ook om zorgvuldig met uh, iemand die asiel aanvraagt om te gaan... en niet de fouten te maken die er gemaakt zijn. Je kunt de man niet verwijten dat de overheid... zo een, op een stapeling van fouten heeft gemaakt. Ja. Um, er wordt al jaren geklaagd hè, over de asielprocedures en vreemdelingen detentie. De Raad van Europa heeft Nederland herhaaldelijk aanbevelingen gedaan. Er lijkt geen verbetering zichtbaar. Is het nou gewoon zo'n taaie materie... of is het ook gewoon onwil op dat departement of zo? Het is geen, geen taaie materie. Het is natuurlijk wel een moeilijke materie, waar heel veel aspecten aan vastzitten. Ligt politiek maar, gevoelig over het algemeen? Dat is waarschijnlijk het grootste probleem. Het is een politiek heel gevoelig uh, onderwerp. Maar wat kenmerkend van uh, is bij in ieder geval in Nederland bij het ministerie van Justitie, is dat alles in jaren, en die zijn er al sinds een jaar of vijftien, dat die stelselmatig worden genegeerd. Als je kijkt naar de aanbevelingen die nou de inspectie heeft uh, gedaan ten aanzien van dit voorval, wat er allemaal zou moeten gebeuren en je zou dat eens vergelijken met alle Kamervragen... die de afgelopen vijftien jaar over hetzelfde onderwerp zijn, zijn gesteld... en de antwoorden die daar door de diverse staatssecretaris en ministers op zijn gegeven... dan zie je dat uh, eigenlijk ook de leden van de Tweede Kamer... continu met een kluitje in het riet worden weggestuurd. Uh, er wordt niet serieus op ingegaan. Het is een cultuur van ontkenning van de feiten. Uh -huh. En uh, men is als departement ook heel weinig transparant in uh, het, het, het geven van informatie. Journalisten komen voor zelden of nooit in de inrichtingen. Men de samenleving weet niet precies wat er, wat er gebeurd is. De verantwoordelijkheid wordt altijd bij de vreemdeling gelegd. En er is wat, wat, wat wetenschappers ook noemen een soort cultuur van de ontkenning. En uh, de boodschapper uh, met de slechte nieuws... die wordt meestal gecritiseerd ja. en de overheid die uh, ontkent... Tenzij ze op een gegeven moment niet meer kunnen ontkennen... zoals in dit geval. Nou, maar goed, je kan dus ook zeggen dat die Kamer 15 jaar lang... ook niet echt door heeft uh, kunnen pakken of, of niet heeft willen pakken. En als stel dat het even opstapt... dan is het probleem dus ook nog lang niet opgelost. Nee, het, het opstappen van een, van een staatssecretaris is ook niet of van een minister... is ook niet omdat de, de persoon zelf fout heeft gemaakt. Dat moet ook echt onderscheiden worden. Het is wel een signaal hoe serieus het probleem gezien wordt. En uh, een signaal ook om... Datgene wat ten grondslag ligt aan dat vertrek, om dat dus heel serieus en, en, en ook heel fundamenteel aan te gaan pakken. Ja. Er is al wat gereageerd. Kamerlid Schouw, toch van de oppositie, d 66 die zegt ja, het is voorbarig en onverstandig. Dat Teven nu al heeft laten weten dat hij niet zal aftreden. Hij wil ook gewoon eerst het debat schouwen en zegt. en dan gaan we wel weer verder kijken. Dat is de juiste volgorde. Dat is ook de juiste volgorde. Kijk, de staatssecretaris of een minister kan zelf nu al de conclusie hebben getrokken... dat het zo ernstig is dat hoe het debat ook uitvalt, dat hij toch zal aftreden. Dan, dan houdt hij de eer volledig aan zichzelf. Uh, wat heel vaak gebeurt is dat er eerst een Kamerdebat wordt gevoerd... dat dan uh, de staatssecretaris of minister merkt dat er onvoldoende vertrouwen bij, uh, bij het parlement is. Het ook niet laat uh, afhangen van een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring en dan uh, zijn conclusies trekt en na het debat zegt van... ik uh, neem mijn verantwoordelijkheid en ik treed af. Ja. En zo is het in het verleden ook regelmatig met ministers en staatssecretarissen gebeurd. Ja. Eerste Kamerlid voor GroenLinks, Tineke Strik, tevens docent migratierecht... die heeft gepleit voor een toezichthouder op de IND. Vindt u dat nodig? Ook, ook op, op dit punt uh, kijken we naar de rapporten die over de IND... Uh, ook weer de afgelopen 10, 15 jaar zijn, zijn uitgebracht... Um, uh, ook de, de uh, kritiek die daar stelselmatig ook door uh, de nationale ombudsman op de IND is uitgebracht. Uh, het gaat niet zozeer om het toezicht. Het gaat om de hele organisatie van, van die hele vreemdelingenketen. Want ook de dienst en vertrek speelt daarbij een rol. De politie speelt een rol. Het is niet alleen de IND. Het is uh, ook de detentiefaciliteiten uh, uh, waar de IND niets mee ma te maken heeft. Als je dan praat over een toezicht dan moet je praten over, uh, over een toezicht op het hele uh, uh, proces, op de hele keten en op alle partners die daarbij betrokken zijn. Ja. Overigens dat toezicht ook daar, het is ook allemaal niet nieuw, ook dat heb ik geloof ik tien jaar geleden uh, stelselmatig horen uh, roepen dat dat moet gebeuren. Ja. Ja, maar... maar toezicht alleen is niet voldoende. Goed, uh, meneer van blijf meeluisteren. We gaan zometeen naar onze bellers. Hij is hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Maar eerst eens even het laatste nieuws. Um, Iran is getroffen door een zware aardbeving. Er wordt rekening gehouden met honderden doden. Correspondent Thomas Edbrink, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. waar in Iran was die beving? Nou, die beving heeft helemaal plaatsgevonden in het meest zuidwestelijke, uh, zuid, zeg ik nou keer, sorry, in het zuiden van Iran, uh, nabij de grens met Pakistan, uh, waar relatief weinig mensen wonen. Maar deze aardbeving, uh, uh, het epicentrum daarvan, was in de buurt van de provinciale hoofdstad. Zaag het dan. Nou, daar wonen uh, wel dan honderdduizenden mensen over het algemeen ook in slecht gebouwde huizen. Nou, misschien nog mensen wel de aardbeving in Ban kunnen herinneren in 2003. Uh, dat was een relatief lichte aardbeving van wel plaats midden onder de stad Ban, daarbij kwamen meer dan 20.000 mensen om. Uh, Officieel is het een hele grote aardbeving, maar het gebied is ver. Uh, de lijnen uh, zijn uh, afgesneden, communicatielijnen. En het is dus nu afwachten om te zien uh, wat er precies is gebeurd. Ja, maar omdat het vlak bij die stad is, zou, zeg jij, zou het kunnen zijn dat er inderdaad uh, duizenden uh, slachtoffers zijn. Uh, is Iran eigenlijk goed voorbereid op dit soort rampen? Is de hulpverlening goed georganiseerd? Uh, Alcive uh, wel. Uh, Iran is een land wat vaak door aardbevingen getroffen wordt. Uh, vorige week nog in een andere provincie uh, in, het, uh, in het westen van het land. Uh, aardbeving kan 35 doden om. Uh, Iran is voorbereid op aardbevingen, maar als ze groot zijn, met veel doden, dan, uh, dan is dat absoluut uh, iets wat het land zelf niet aan kan. En wat je ook zag in 2003 in ban, uh, dan komen andere landen uh, schieten dan uh, te hulp. En um, uh, ja sorry, dan ga je allemaal telefoon zelf. Um, uh, maar die schieten, die schieten dat erop en die, die, die ja die komen helpen. Nou, Iraanse officials spreken nu al van honderden, wat is Nou, dat zijn allemaal degenen die proberen de cijfers wat lager te houden. Uh, dus dat geeft wel aan dat het, dat het uh, ja, potentieel een vrijbare aardbeving... met veel slachtoffers is. Ja, goed. Uh, nou, ga die telefoons eens maar opnemen. Wie weet, laatste nieuws. Uh, laat, ik zeg tegen onze luisteraars, hou Radio 1 aan... als u meer wil horen over die aardbeving. Want uh, ongetwijfeld in de loop van deze middag... meer nieuws vanuit Iran. Getroffen dus in het zuiden van het land een, uh, een zware aardbeving. Er wordt nu gesproken over tientallen doden. Maar uh, waarschijnlijk zijn het er veel meer. Wij gaan door met uh, Stand.nl. De stelling dus, staatssecretaris Steven moet opstappen vanwege... De zaak Dolmatov. Daar hebben nu bijna 1200 mensen op gestemd op onze site. 56% is het eens, 44% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Ronald. Ronald zeg, per se. zeg maar, Ronald. Nou, um, ik heb met verbazing uh, zitten luisteren inderdaad naar de Dolmatov. En, en dat gebeuren hoe zo'n GroenLinks uh, persoon kan zeggen... want ik vind dus volledig terecht even moeten opstappen. Die heeft zijn kansen gehad. De politiek uh, uh, ja, kan het niet aan, dit. Nee, maar wat we ook al hebben geconstateerd... dan stapt even op. Maar dan is het probleem dus nog niet opgelost... als ik meer Van Kalm houd, hoor. Want die zegt, van, het zit daar nee, dat gewoon in dat hele systeem niet goed. Nee, dat klopt. Daarom is zo'n pleidooi van GroenLinks voor uh, nog een toezichthouder... en, en nog een uh, debat en zo, dat, dat heeft geen zin. Nee. Die instanties moeten gewoon zelf hun werk doen. En Teven heeft inderdaad ruim zijn kans gehad om dat te doen... en die heeft dat niet waargemaakt. Nee. Uh, in ieder geval moet hij opstappen, zeg je. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Albert. Dag. Dag, Jurgen. Die man moet blijven zitten. Om de dood- en reden dat hij de enige is die nu weet, aan, aan den lijve ondervonden, wat er mis kan gaan. Hij is juist daarom de man die dit moet oplossen, zeg je? Ja. ja. Hij nou ja, kan dat ja, doen. En hebt u daar vertrouwen in? Eh, ja. ja. En dat gaat daar niet om teven, dat gaat om iedereen die een grote fout maakt. Die weet wat er mis kan gaan en waarom. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Uh, nou, die man die weet zeker wat er fout gaat gaan. Want hij heeft al jaren gewerkt bij het uh, bij de ministerie uh, van Justitie. En hij zit heel erg dicht. Als staatssecretaris zit hij heel erg dicht, dicht uh, op het werkveld. Uh, dit is hem uh, zeer kwalijk te nemen. Ik denk dat het een probleem is dat deze man te veel in het bedrijfscultuur... wat ik net hoorde, van uh, dingen onder de pet houden en uh, uh, zeg maar uh, uh, wegschuiven. Uh, hij, hij, is daar, uh, hij moet zo snel mogelijk uit, uh, uh, um, opstappen en ik denk dat dan gewoon uh, iemand die dus niet besmet is met het justitiële bedrijfscultuur. Want ik weet me nog te herinneren dat er een minister was die wilde het uh, justitie uh, integer maken, maar het is nog steeds niet integer. En ik wil weten of wat er is gebeurd met die brief van uh, koningin Beatrix, of dat is doorgezet naar de justitie en wat ze ermee gedaan hebben. Oké, okay. standpunt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. U spreekt met Langenhuizen uit Ravenstein. Teven moet blijven zitten. We hebben eindelijk eens iemand die het weet hoe het hoort in Nederland. En nu willen die linkse mensen hem graag weg hebben. En vooral die linkse penis van Kalmthout. Ik ben het er niet mee eens. Hij kan er niets aan doen. Be een beetje rustig, niets... onze, beetje rustig tegen onze gast graag. Ja, maar hij kan er niets aan doen, Teven, dat die man levensmoe is. Oh, ja, okay. dus daar kan hij niets aan doen. Hij moet blijven zitten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag Met Ewald uit Groningen. Goeiedag. Al die diensten die iets of wat dan ook moesten rapporteren... vallen of staan bij teven. Er is maar één verantwoordelijke... en die zou eigenlijk zijn biezen moeten pakken. Ik heb gezegd... En de hulde aan de heer Kalmop. Wat zegt u? Hulde, hulde. aan oh, meester okay. Kalmop. Kijk, oké, okay, dat is bij deze dan ook even gezegd. Dank u wel, Stampe goedemiddag. Hallo. Hallo. Moet luisteren. In Nederland zijn we al tien jaar bezig over het asielgedoe. Links en rechts. Links wil dat er veel meer komt. En rechts ietsjes minder. Mm -hmm. En daar gaat het om. Ja. Dus dat is het hele punt. En die man is zich ook links die daar bij u zit. Ik ken die man niet zo goed. <laughs> Ik weet niet of die dat links. Maar, waar, maar, maar, maar even terug naar de stellingen. Wat, wat daarvoor maakt nou, het niet uit? We, we, net wat u zelf zegt. Als TVWZ is het dan opgelost? Ja. Nee. nee. Dus dan moet je weer een ander pietje hebben. Dus u vindt eigenlijk dat die man gewoon moet blijven zitten? Ah, maar rustig blijven zitten. Die man die doet op Simon hier een best. En die man die daar die tekening verkeerd gedaan heeft. Die moet aftreden, daar moet er al uit het spulje. Dank u wel. Stampen NL, goedemiddag. Ja, met mevrouw Diervoort. Dag mevrouw. Uh, mijn idee is blijven, hij is goed, maar blijven met een berisping. Drie woorden: blijven met berisping. Blijven met berisping, maar dan, ja. maar dan moeten we de staatssecretaris berispen, vindt u? Wat zegt u? Dan moeten we de staatssecretaris berispen. Dat is de minister, denk ik, die, die boven hem staat. Dat is uh, opsteld, hè? Is dat een probleem? Nee, maar ik bedoel, die moet dus tegen teven zeggen... nou, jongen, kom even, kom even op, bij me op mijn kantoor. Nee, gewoon en... blijven met berisping, dat, dat is toch in de medische stand ook? Ja, nee, dat weet ik wel. Nee, maar ik bedoel, dat, dat moet dan, dat, dan krijg je een soort aantekening of zo in zijn... Uh... Ja, oh, ja, inderdaad. Okay. En die moet openbaar zijn en dat iedereen het weet. Ja. Want dat nou. is wel een uh, blamage. Ja. Oké, okay, dank u wel. Maar u vindt wel dat hij mag blijven. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ben ik inmiddels? Ja. Ja, hallo uh, met uh, Rick Heijnen. Um, ik vind ook uh, dat die moet uh, blijven. En uh, eigenlijk zoals de heer Van ook al zei, uh, de afgelopen 15 jaar is erg in het uh, verleden bezig. Uh, hebben er allerlei hebben allerlei staatssecretarissen gezeten en niemand heeft er iets aan gedaan. Uh, nou is er een keer iemand die zichzelf uh, uh, van het leven berooft. Uh, moet je dan zeggen, oké, okay, dan uh, gaan we de staatssecretarissen uh, wegsturen... En dan gaan we kijken of een ander uh, weer in dezelfde val kan stappen. Ik ja. zou zeggen, teven, uh, los het op. Laat het hem maar afmaken, zegt u. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben ook oneens met de stelling. Teven die, uh, die moet blijven. Er zijn wel operationele fouten gemaakt, dat is duidelijk. En het is een hem om dat op te lossen. En uh, die dame die sprak van een berisping. Nou, ik neem aan dat uh, de Tweede Kamer in het uh, debat vrij kritisch uh, zich over teven zal uiten. En hoewel hij politiek eindverantwoordelijk is, vind ik één zo'n geval. Een beetje onderbiedig gesproken, maar in ieder geval... Hmm. Dit, dit nare incident vind ik te, te weinig voor verteven om op te stappen. Als het ja. vaker gebeurt dan wel, maar hij kan nu dus in de keten... de mensen die dus juridische bijstand hebben moeten verlenen... ook medische zorg hebben moeten verlenen... kan hij stroomlijnen of corrigeren, hopende dat het niet opnieuw gebeurt. Dus alsnog gewoon blijven. Ja. Dank u wel. Uh, we gaan terug naar Anton van Kalthout... hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Um, van Telburg. Nee, me niet kwalijk. Ik zei van Utrecht, hè? Ja. Van Tilburg. Um, dat gezegd hebbende. Uh, dus, ja, mensen zeggen hij moet weg, maar dat vindt u ook. Maar er zijn ook mensen die nemen het toch voor hem op. die zeggen: ja, als het iemand het kan oplossen, dan is hij het juist. Of hij nou juist is, uh, dat is de vraag. Uh, dat heeft u nog niet bewezen, dus uh, uh, dat kan ook iemand anders zijn. Maar het belangrijkste probleem is dat de staatssecretaris die vertrekt. Uh, en dat luister ik ook een beetje in de reacties als dat een soort persoonlijk verwijt aan de, uh, aan de persoon is. Dat is uh, niet het geval. Ik herinner aan de Schipholbrand van een grof elf jaar geleden... waar de verantwoordelijke twee ministers toen ook zijn opgestapt... Uh, dat, was een, uh, dat was echt een incident. We hebben het hier eigenlijk over iets veel ernstigers. Namelijk uh, een, een, een, een groot aantal fouten in het totale systeem... wat nu heel duidelijk naar boven is gekomen. Die schipelbrand, dat kon je echt nog als een incident... weliswaar met ernstige gevolgen uh -huh. uh, betitelen. Maar hier is zoveel boven tafel gekomen... dat wat zeg maar, het hele systeem raakt... dat dat uh, uh, consequenties zou moeten hebben... voor iemand die op dat moment daarvoor de verantwoordelijkheid draagt... Dat is geen persoonlijk verwijt. Teven uh, kan vertreffelijke staatssecretaris zijn... maar de zuiverheid in de politiek... in België trad de minister af toen die ons ontsnapte... en ja. na een paar uur weer gevonden werd. De zuiverheid van de politiek, die vereist... Dat op een gegeven moment gezegd wordt: ik ben verantwoordelijk. Het is mij toe te rekenen, niet aan te rekenen, maar toe te rekenen. En daar neem ik mijn consequenties voor. Ja. Dat is zuiver politiek bedrijf. En, en veel belangrijker uiteindelijk toch, of, uh, nou ja, door dat kritische rapport van die inspectie Veiligheid en Justitie, uh, dat er echt een verbetering komt uh, in het beleid. En, en dan nog even los van de vraag of, of teven daar een leiding aan moet geven. Denkt u, of hebt u daar vertrouwen in? Ik heb daar uh, in zoverre vertrouwen in dat, uh, dat iets wat, wat ook al heel lang geroepen wordt... Uh, ook al, al vele malen de afgelopen tien jaar... dat eigenlijk dat hele systeem, dat hele, vreemde, hele vreemdelingenketen... eens een keer zou moeten worden onderworpen aan een uh, parlementaire enquête. Dat lijkt mij uh, dat er dan zo van naar boven komt. Want het gaat ook hier niet om een incident... Nu is er iets naar buiten gekomen met een fatale afloop. Maar de systeemfouten die erin zitten, die hebben in heel veel gevallen ook tot uh, uh, consequenties geleid voor mensen waar we nu niks van weten. Maar wat onvermijdelijk is met een systeem wat in elkaar zit zoals het nu in elkaar zit. Ja. Duidelijk. En één als, als ding nog, als Steven nu zegt, we gaan. Voortaan de menselijke maat moet een onderdeel van het beleid worden. Dat is eigenlijk de meest rampzalige opmerking die ik gehoord heb. Want dat betekent dat het er inderdaad 15 jaar lang aan ontbroken heeft. Ja, ja. Goed, we gaan het afwachten. Eerste hoorzitting. Morgen kennelijk wil de Kamer meer weten. En dan later deze week ook nog het debat over deze zaak. Dolma, tof. Anton van Kalmthout, hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg. U kunt blijven stemmen op onze site www.stand.nl. Uh, percentage 56 is het eens met de stelling 44 oneens. Staatssecretaris Steven moet opstappen vanwege de zaak Dolmatov. Wens u een prettige dag verder zometeen Dit is de Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het laatste nieuws. Half miljoen mensen langs de kant en dan ineens gebeurt dit. Everybody started running panicking the hopeful lening from direct opgang There zijn tientallen gewonden die naar het ziekenhuis moeten oh my god they're dead we still do not know who did this Slachtoffers zijn vooral toeschouwers. En dan staat de sfeer helemaal om. Oh my god. Er wordt al snel vanuit gegaan dat het niet om een ongeluk gaat, maar om een aanslag. marathon als doelwit kiezen. Hoe ziek ben je? Dit verdient de stad helemaal niet. Dit is een schande wat er gebeurt hier. Make no mistake. Any responsible individuals and responsible groups will feel the full weight of justice. Radio 1. E, het nieuws van alle kanten.